De Amerikaanse politie heeft het appartement doorzocht van Elton Simpson. Volgens ABC News een van de verdachten van de schietpartij... op een bijeenkomst in Texas. De man had jaren geleden plannen om naar Afrika te gaan... en zich daar aan te sluiten bij een terreurgroep. Andere bronnen melden dat de schutters handelden namens islamitische staat. PVV-leider Wilders had net een toespraak gehouden... op de bewuste bijeenkomst in Garland. Hij was al weg op het moment van de schietpartij. Eén beveiliger raakte gewond toen hij onder vuur werd genomen door de schutters. Agenten schoten de schutters daarop dood. In Gent in België is een Nederlander opgepakt... voor een valse bommelding op het station. De man van 23 belde vanochtend naar het Belgische alarmnummer... en zei dat hij bommen bij zich had. Hij verwees ook naar de terreuraanslag in Parijs begin dit jaar. Na de melding werd het station ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. Na onderzoek bleek het vals alarm te zijn. Volgens Vlaamse media is er naast de Nederlander nog een verdachte opgepakt. De twee zouden hebben gezegd dat het een grap was... De Duitse bondskanselier Merkel wil meewerken aan een parlementair onderzoek naar de samenwerking tussen de Duitse en Amerikaanse geheime dienst. Als ze voor de commissie moet verschijnen doet ze dat graag, zei haar woordvoerder. Merkel staat onder druk sinds Duitse media onthulden dat haar geheime dienst spioneert voor de Verenigde Staten. Amerikaanse NSA-agenten zouden ook gegevens hebben verzameld vanuit een Duits afluisterstation in Beieren. Het pasgeboren dochtertje van de Britse prins William en Kate Middleton heet Charlotte Elizabeth Diana. Het meisje werd zaterdag geboren in een ziekenhuis in Londen. Over de naam werd druk gespeculeerd. Het zusje van de bijna tweejarige prins George is de vierde in de lijn van troonopvolging. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Vanavond is het droog, vannacht gaat het regenen en harder waaien. Morgen loopt de temperatuur op tot tussen de 19 en 23 graden. Gaat wel gepaard met stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1, richting uh, vanuit Amsterdam naar Apeldoorn moet ik zeggen. Tussen Hoevelaak en Barneveld, 4 kilometer. En op de, bij Amsterdam op de A10 Noord, richting de A10 Zuid. Tussen Nieuwendam en het knooppunt Watergaasmeer, 2. Daar staat een kapotte vrachtwagen, de rechterrijzok is dicht. A20 richting Gouda, voor het knooppunt de 2 kilometer. Twee rijstroken zijn afgekruist. En de A44 richting Den Haag, tussen Leiden en de verkeerslichten bij Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Safe and sound In sein Haus haben sich Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön hm, Alle kommen vorbei ich brauch nie raus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 Mm, alle kommen vorbei, ich brauch ihn Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben, hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Kricket aufm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Levert ritme von Zandvoort, ook op internet ww.siefm-sandtort.nl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 Do you really want to know about the boy from the show? Bachi, bachi, tumble. Kill chiki, chicken, chicken, chicken, da. Bachi, bachi, tumble.